3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Ja, Eindhoven, stad van nerds en van feestvierders. Van expats en voetballers, zwemmers, van hippe starters, ontwerpers. En heel veel mensen in de bijstand. En meer dan de helft hier gaat niet stemmen. Hoe verantwoordelijk voelt de politiek zich? Ik vraag het zo aan lijsttrekkers en bestuurders hier aan tafel. In café Stories op strijp S1 vandaag. We gaan verder na het NOS-journaal. Mark Hocke. In Amsterdam zijn twee mannen veroordeeld... omdat ze twee homo's in elkaar hebben geslagen. Dat gebeurde afgelopen zomer op het Damrak. De ene man krijgt ruim drie jaar cel, de andere ruim twee jaar. De twee slachtoffers liepen in juni s'nachts naar het Centraal Station... na een uitgaansavond. Eén van hen was verkleed als drag queen. De twee werden uitgescholden en later geslagen en getrapt. En dat ging door toen ze op de grond lagen. Eén van hen verloor daarbij het bewustzijn... Volgens de rechter was het geweld tegen een van de slachtoffers zo ernstig... dat de hoofdverdachte de man wilde doden. Dat is niet gebeurd doordat een andere man de daders tegenhield. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een giro-nummer geopend... voor de mensen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp in Syrië. Volgens het Rode Kruis zitten ruim 13 miljoen mensen in nood... door het conflict dat al zeven jaar duurt. De hulporganisatie is nu bezig met het uitdelen van voedselpakketten... in de rebellenenclave Oost-Ghouta waar al weken onophoudelijk beschietingen en bombardementen zijn. Het Rode Kruis zegt dat om ook in de toekomst hulp te kunnen geven aan Syrië... er ruim 150 miljoen euro nodig is. Voor de actie heeft de organisatie Giro 7244 openstaan. De politie in Rotterdam heeft zes actievoerders opgepakt... die zich hadden vastgeketend op het terrein van een overslagbedrijf. Ze protesteerden daarmee tegen de kolenafslag in de Maasvlakte. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa... Op de Koolsingel protesteren tientallen mensen daartegen. Ze willen dat Rotterdam kolenvrij wordt. Het klimaatakkoord van Parijs is heel duidelijk. Kolen moeten er snel uit, omdat het gewoon een CO2-intensieve vorm van energieopwekking is. Vorige maand verlengde de Rotterdamse haven het contract met het overslagbedrijf. Daardoor kan het nog 25 jaar kolen doorvoeren in de stad. De actievoerders hopen dat het contract nog kan worden teruggedraaid. Zo'n 100 Britse militairen gaan helpen bij het onderzoek... naar de vergiftiging van een Russische ex-spion... De militairen gaan helpen bij het opruimen van spullen en voertuigen op de plek van het incident in Salisbury. Daar werden de oud-spion en zijn dochter afgelopen weekend bewusteloos gevonden. Het gaat goed met de action. De jaaromzet is met 28 toegenomen naar 3,4 miljard euro. Het afgelopen jaar kwamen er 6000 medewerkers bij en zijn er in Europa 243 winkels van het Nederlandse concern geopend. In Pyeongchang in Zuid-Korea zijn de Paralympische Spelen geopend. 49 landen doen mee aan de 12e editie. Namens Nederland doen 9 sporters mee aan de Paralympische Winterspelen. In Amsterdam leidt een stroomstoring tot veel problemen. 30.000 huishoudens zitten al uren zonder stroom... Winkels blijven gesloten en trams zijn stilgevallen. Ik dacht dat het een vrachtwagen was die de overleiding naar beneden had gehaald. Dat gebeurt vaker. Precies, dat komt wel eens voor. Maar dit had ik niet verwacht. Nee, nee. We staan nu al drie uur lang stil en ik heb het koud. Het Rijksmuseum is uit voorzorg ontruimd omdat de verlichting is uitgevallen. Volgens het museum loopt de collectie geen gevaar. De stroomstoring ontstond doordat een kabel werd geraakt bij graafwerkzaamheden. De man die mei vorig jaar vier medewerkers van de gemeente Arnhem gijzelde... is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij kwam in legerkleding naar een wijkcentrum en gijzelde daar de vier. De man bedreigde hen met twee messen en een namaakpistool. Ook droeg hij een bomgordel die later net bleek te zijn. Na ongeveer drie uur gaf hij zich over. Hij zei later dat hij zich gediscrimineerd voelde... vanwege zijn Molukse afkomst. In het Pieterbaancentrum bleek dat de man leidt aan waanideeën en dat hij tijdens de gijzeling verminderd toerekeningsvatbaar was. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Daar regent het tegen de avond af en toe. Vanavond ook in het midden van het land soms regen. Het is tussen de 7 en 11 graden. In het weekend is het erg zacht. Morgen 14 tot 17 graden, met vooral in de ochtend en avond soms wat regen. Zondag meer regen en maxima van 15 graden. Mark, dankjewel. je wel. Wijnand heeft verkeersinformatie. Ongelukken veroorzaken behoorlijk wat vertraging, vooral op de A15... Van Gorkum naar Rotterdam gebeurde het ongeluk. Dat is met een vrachtwagen bij Papendrecht. Er staat vanaf Gorkum tot Papendrecht 12 kilometer verder met meer dan een uur vertraging. Het verkeer staat echt helemaal stil, want de weg is voorlopig helemaal dicht. Het verkeer kan vanaf Gorkum beter omrijden. Dat kan via Oosterhout en Dordrecht over de A27, A59 en de A16. De andere kant op loopt het ook flink vast vanuit Rotterdam... tussen Hendrik door Ambacht en Sliedrecht West, 6 kilometer door Kijkers. Ook daarvoor kun je beter omrijden, vanaf Ridderke. ...via Dordrecht. Op de A7 hoorn richting Zaandam... ...tussen Purmerend en Knopend Zaandam... 6 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda... ...staat Viede bij Houten 6 kilometer.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 Tot 4 uur 1 vandaag vanuit café-restaurant Stories in Eindhoven. Dat zit op Strijp S, waar het Philips verleden... met design en artistieke rafelrandjes wordt ingekleurd. Over anderhalve week gemeenteraadsverkiezingen. Hoe proberen ze hier de stad mee te krijgen? Suzanne Bosman. <tieden> Eén Vandaag. Ja, we hadden het al over het succes van Mainport, Brainport... de high-tech bedrijven in de Champions League van het internationale speelveld. Maar intussen kampt Eindhoven met de grootste langdurige armoede... van alle Brabantse steden. En ook de eigen financiële huishouding staat er allesbehalve Florissant bij. Afgelopen jaren kwam de stad stevast miljoenen euro's tekort. Vier politici hier aan tafel. Vertrekkend wethouder Staf de Pla. Partij van de Arbeid, Werk en Economie. Goedemiddag, van harte welkom. Marjane Scheurs is hier, wethouder van innovatie en design, duurzaamheid en cultuur klinkt heel erg is op de een of andere manier, <laughs> toch? Ja, ja. Absoluut. U bent ook lijsttrekker van D66. Linda Hofman is er, fractievoorzitter en lijsttrekker van oppositiepartij CDA. En Marcel Oosterveer, lijsttrekker van de VVD. En verder natuurlijk politiek commentator Remco Teulings en Lammert de Bruin. Ja, Lammert, ik stelde net de gast in dit uur voor. Geef jij ze wat kleur? Zijn ze online eigenlijk zichtbaar? Ja, ze zijn wel uh, zichtbaar. De ene wat meer dan de andere natuurlijk. Ik begin even bij meneer De Pla. Want uh, u heeft het Twitter-account @wethouderdepla. En ik vraag me dan toch af, gaat u er dan toch vanuit... dat u uw leven lang wethouder blijft? Of, of gaat u gewoon van Twitter af als u geen wethouder meer bent? Ja, er zit een heel verhaal achter dat ik in ieder geval... Ik had een oude, andere Twitter-account met de naam Staf de Pla... maar ja. mijn e-mailadres verdween daar en ik was mijn wachtwoord vergeten. Oh. En nu zit ik gewoon vast. Oh, dat heerlijk. Dus heel praktisch. Ik. Ja, ja. Ja. Ja, dus ik moet nou de volgende keer iets anders bedenken voor, ja. het, voor de plaat. Dan wordt er iets anders de plaat. Het lijkt nieuwe. net als bij Hacking, dat wethouder dan je ja. voornaam is. Wethouder ja. Hacking, ja precies. Oh. Ja, ja, inderdaad, eigenlijk wel. <laughs> uh, ja, en u bent zelfs ook aan het vloggen vorig jaar, zag ik. In een van die filmpjes interviewde u een ex-dakloze. Ja, en dat deed u met een beetje een, een agressieve, maar toch ook zeer effectieve interviewtechniek, waar wij journalisten hier aan tafel nog wat van kunnen leren. Laten we even luisteren. Arno, Hallo. ik denk nu bij Gustav Groen. Sinds hoe lang doe je dat? Um, zes weken en nou. al. Wat deed je daarvoor? Um, je weinig. Ik uh, leef op straat. Je op straat. Hoe lang heb je op straat geleefd? Uh, ik denk zo'n beetje anderhalf jaar. Dat is wel een hele wereld van verschil. Maar waarom, dat ging toch goed op op straat? Waarom ben je dan eigenlijk nou, weer aan het werk gegaan? Dat ging eigenlijk niet goed. Het is er bijna een verhoor. <laughs> nee, ik heb altijd geleerd, een vlogje moet, je, moet kort. En dan haken mensen af. Ja. En deze man had echt, dat is een hele bijzondere man. Want het is echt, vind ik het leuke van wat we hier in Eindhoven doen. Aan de ene kant gaat er natuurlijk goed. 10.000 banen het laatste, het laatste jaar weer bij. En 20.000 banen in de laatste vier jaar alleen aan al de stad. Maar er zijn ook mensen die niet mee kunnen komen. En dan kun je, uh, dat zijn mensen die op straat leven. En mensen die op straat leven, die zijn soms op, op toevalligheid terechtgekomen. En die hebben op een of andere manier pech gehad of anders in het leven. En dat, uh, dat wat Thijs Raas doet met Springplank 040, die pakt die mensen weer bij, uh, bij de kladden. Geeft ze aandacht, maar ook uh, stevigheid. En dan blijkt dat mensen weer. Uh, de lol van werk en het dak boven hoofd En, en, en dat, dat ze weer mee gaan doen. En dat vond ik hartstikke leuk om wat te laten zien en te vertellen. Ja, veel dat, uh, politici gaan op een gegeven moment... Hè, als ze het wel een beetje gezien hebben... in de politiek of in het bestuur... Uh, de journalistiek in. De voorbeelden zijn er. Uh, is dat iets voor u? je nou, ik, uh, ik, gaat stoppen hè, als wethouder. Ik ga stoppen als wethouder. En ik ben eigenlijk nog druk bezig omdat ik vind... je moet tot het laatste moment uh, bij die, deze geweldig mooie stad aan het besturen. dus er is nog een hoop te doen. En we gaan nog mooie dingen laten zien de komende maanden. En daarna uh, ga ik eerst op vakantie... En en als mensen een goed idee hebben, uh, dit is ook een, een mogelijkheid Het wethouder, uh, Het wethouder pla, de plaag gewoon in Twitter sturen een leven, en.. Ja. Uh, ik reageer. Okay. Ja, en iemand die ook een hele mooie prachtige Twitternaam heeft, dat is Linda Hofman van het CDA. Ze heeft namelijk Linda CDA. Niet CDA Eindhoven. Nee, gewoon CDA. Want van u zouden we nog wel eens wat meer kunnen gaan horen, denk ik. Uh, trouw heeft u al ontdekt als Rising Star. Er stond deze week een grote reportage met twee megagrote foto's van u in de krant. En een paar weken geleden werd u nog genomineerd voor beste raadslid van Nederland, zie ik op uw Facebook. Helaas heeft u de shortlist volgens mij niet gehaald. Maar ik ben toch vereerd dat we met u aan tafel mogen zitten. Heeft u landelijke ambities? Uh, nee, op dit moment liggen mijn ambities 100% in Eindhoven, want daar zie ik nog heel veel te doen. Oké, okay, nou dat is goed om te horen. Ja, toch krijg je een beetje vleugeltjes van, uh, dat je genoemd wordt als mogelijk beste raadslid? Ja, het is heel leuk, het is ook heel eervol, want ik ben door uh, mijn fractie genomineerd. Ja, daar word je natuurlijk wel uh, heel erg vrolijk van. Meer, of dan laten zij merken dat ze zien wat je allemaal voor ze doet. Dus da, ja, dat geeft je inderdaad wel een, een flinke pluim mee in de campagne. Eén van de jonkies ook? Ik? Yeah? Nou, we hebben gelukkig een hele jonge raad. En daar ben ik ook wel heel trots op. Want dat zijn echt hele fanatieke, goede, jonge mensen. Waar uh, we allemaal nog wel veel van gaan horen, denk ik, ja. Ah, oké. Okay. Ja, meneer Oosterveer, lijsttrekker van de VVD. Wat voor auto heeft u? Ik heb een uh, hele oude Citroën, 17 jaar oud. Ah, oké. Okay. Nou, ik dacht toch meer aan een snelle VVD-bak... Waar, waar u graag in door wilt rijden, want u wilt er graag meer asfalt bij, uh, Twitter nu. Gisteravond was er nog een verkeersinfarct rondom Eindhoven door een uh, ongeluk. Maar goed, ik, ik zou toch ook zeggen dat u wel wat gewend bent qua reizen... want voor uh, uw voorgaande werk als consultant voor de VN... en het ministerie van Buitenlandse Zaken... zat u onder meer in Vietnam, Sri Lanka, India, Marokko, Tunesië, Pakistan, Thailand... En nu dus in het Eindhoven. Ja. Is dit, is dit na al die landen nog wel leuk om hier te zijn? Ja, maar dit is, wat, wat hier gebeurt is geweldig. Daar kan heel de wereld een voorbeeld aan nemen. Uh, alleen inderdaad, waar we nog een probleempje mee hebben... en dat is de bereikbaarheid. Vandaar dat Twitter uh, heel vaak van... jongens, we hebben hier een varkt. Daar komen we dadelijk denk ik wel op terug. Maar ik zie dat ook in het buitenland. Veel wegen, veel uh, opstoppingen. Dus er moet erg veel gedaan worden. Uh, en onderhoud uh, vraagt geld... En uh, daar moeten we met elkaar aan werken. Ja, want anders dan rijdt die Citroën niet door natuurlijk. Precies. Nee. En mevrouw Scheurs, ja, u bent denk ik met de fiets. Nee, ik ben gebracht. Maar... U bent gebracht, oké. Okay. Ja, want ik lees dat u juist weer minder auto's... Aan. U wilt juist weer minder auto's. U wilt 20 miljoen van Den Haag om de westkant van de binnenstad auto luw te maken. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Nee... In één klap zijn we bezig de hele stad gezond te maken. En dat betekent uh, dat wij vooral uh, zelf bouwen voor luchtkwaliteit. Hè? Dus je gebruikt de opbrengsten van uh, gebouwen... om te investeren in de openbare ruimte met groen en water. Maar op één plek in de stad hebben we geen ruimte om programma te realiseren. En daar hebben we een absoluut knelpunt op het gebied van luchtkwaliteit. En dat kost 20 miljoen. En ja, wij vinden het normaal dat het Rijk dat betaalt. Ja. En de fietsenkelder meteen bij het station. En uh, ik heb geen rijbewijs. Ah, oké, okay, dat verklaart erover. Nee, dat verklaart niet erover. Mag je wel fietsen, trouwens. Ja. Ja. Nou, ik ben blij trouwens, dat u het er toch aardig kort houdt... want ik las ergens ook dat u het orakel van het stadhuisplein wordt genoemd. Het Eindhovense dagblad schreef... Als greurs aan het woord komt, zakten moeten de meeste toehoorders in de raadzaal volledig in de schoenen. De wolk van mist die door haar betogen ontstaat... is van een zeldzaam kaliber zelfs in de politiek. Ja, als het me te lang gaat duren vanmiddag of moet onduidelijk worden dan doe ik een zoom ernaar. Afgesproken? Nou, mag ik er misschien iets oh. op terugzeggen? Heel kort dan. Ja, nee, heel kort. Uh, ik heb de bizarre ervaring dat ik... Uh, ik doe heel veel dingen binnen Europa... omdat heel veel van onze toekomst wordt daar bepaald. En uh, ik zorg dat, dat, ook, uh, dat wij daar een rol in spelen. En uh, daar... Uh, word ik op handen gedragen vanwege de verhalen die ik houd. Dus misschien heeft het ook gewoon te maken dat eigenlijk de journalist die hier over schrijft... niet zoveel verstand heeft oh, ah. waar we met z'n allen naartoe bewegen. En uh, dat merk ik namelijk omdat collega's van hem... die in dezelfde kranten, die snappen het wel. Ah. En die maken er gewoon ik een vaatregelijke van. kijk bij de collega's van u. Uh, herkent u dat, van, van de mist? Uh. Nou, de mist, uh, daar valt al ja? mee, uh, mevrouw Scheurs... Die... Je weet heel veel van de onderwerpen. En die kan er ook gewoon echt heel erg veel over vertellen. Maar dat kan wethouder De Pla ook, dat kan de burgemeester ook. Zij willen gewoon echt al die kennis met ons delen om ons te overtuigen. Hoe lang duren raadsvergaderingen hier, meneer Ozef? <laughs> nou, gemiddeld 2,5 tot 3,5 uur. Ligt een beetje aan de voorzitter. Ikzelf ben voorzitter van een aantal commissies, eh, raadscommissies. En ik moet u heel eerlijk zeggen... wanneer je ook de wethouders kan wijzen op minder eh, eh, wollige taal... Eh, dan zie je dat de vergadering zeer kort duurt. Ja, meneer Klaas heeft helemaal niks. Ja. Rijnkort, links. Laten we eerst eens kijken naar de huidige samenstelling van de Raad en College. Linksbestuur, Partij van de Arbeid, SP, D66, GroenLinks. Geen lokale partijen kwamen. Nee, dat is een beetje tegen de trend in. Want zelfs in wat grotere steden, Rotterdam, Den Haag, heb je ook lokale partijen die uh, meebesturen. Uh, hier dus, die is die een beetje, beetje oldschool. Uh, zelfs de PvdA is hier nog de grootste. Nou, ja. kom er maar eens om, zou ik zeggen. Eén op de maart gaan we het weer meemaken. <laughs> Kijk, het vertrouwen is nog steeds <laughs> groot. <laughs> Zeker. Hey, maar de opkomst die is hier uh, traditioneel. Laag, hè? Ja, ja, er is kennelijk weinig vertrouwen in de gemeentepolitiek. We hadden een tijd uh, geleden, twee weken geleden, als ik het goed heb, een onderzoek van ons eigen opiniepanel. Wat al kan aantonen dat er landelijk ook niet zo gek veel vertrouwen is in de gemeentepolitiek. Terwijl heel veel mensen zeggen, ja, maar het is wel heel belangrijk. Uh, maar hier is het kennelijk nog wel een, uh, een graadje erger. Te veel afstand tussen burger en politiek. Daar gaan we trouwens zo meteen in de reportage nog wel iets over horen. Nou, vier jaar geleden nog geen 45%. Daarvoor bij de gemeenteraad ruim 43%. Uh, trekt u zich dat aan, uh, hier aan taal van meneer Josefier? Dat trek ik me zeker aan. Ja? Uh, maar ik moet u heel eerlijk zeggen, wij zijn wel erg zichtbaar. En wellicht dat het ook komt door het internationale karakter. Dat we heel veel inwoners hebben die er gewoon nog niet mogen stemmen. Dan wel uh, dat, uh, dat de motivatie uh, bijvoorbeeld daar niet is gegeven in het Engels of in een andere taal. Zodat mensen gewoon niet weten, uh, onze inwoners van Eindhoven, waarop ze moeten stemmen. Is dat zo, meneer De Plaat? Weet het niet of interesseert het? Nee, ik denk dat hier traditioneel, al, ook in de tijd... dat er dan veel minder mensen uit het buitenland kwamen... hier de opkomst heel laag was. En dat is wat vaker in grote industriesteden. En dat is iets wat uh, mensen allen natuurlijk zorgen baart. Want eigenlijk zie ik het gemeentebestuur... zelfs het bestuur van een sportclub of van een schoolbestuur... om de beurt bij in de buurt om, om, om die tent hier mee te draaien... te houden en er iets moois voor iedereen van te maken. En dan is het gewoon heel vervelend als het je niet lukt... om uh, een, een grotere groep dan nu uh, enthousiast te krijgen... naar de stembus te gaan en mee te beslissen... over van wie zij vinden dat deze keer... De, de, de sportclub, of in dit geval de stad, moet besturen. Nou, hoe meer mensen er gaan stemmen, hoe drukker het wordt... ook voor de stemmetellers. Er komen er extra bij, Remco. Ja, er worden extra stemmentellers uh, aangetrokken. Want er waren wat problemen bij de landelijke verkiezingen vorig jaar. Uh, dat waren ook wel, moet ik zeggen, ook, ook in Den Haag... waar ik zelf gewoon een onmogelijk grote formulieren. Heel onhandig. Uh, dat tellen duurde heel lang, dus ook hier. Uh, de lijsten zijn natuurlijk wel wat korter en het zijn er ook minder met de gemeenteraadsverkiezing. Maar nu is er ook wel weer een referendum. Wat erbij komt, is voor de zekerheid. Bij de Saven's Sorry. Zijn er toch extra stemmetellers? Ja, dat dat er een beetje doorgepakt kan precies, worden. Oké, okay, Boomtown Eindhoven. Economisch heeft Eindhoven de wind goed in de zeilen, maar het zakelijk succes wordt nog niet overal in de stad gevoeld. Ontdekte ook collega Roos Oosterbaan die op verkenning was in de wijk Woensel. Wij profileren ons als Eindhoven op die Brainport en Mainport en vergeten misschien wel de, de onderkant. Die Brainport hij gaat overal de wereld eh, geld verdienen. Dat gaat boven de rug van de armen, voor de armen gewoon hier ook. De mensen zullen het wel aan zichzelf te wijd hebben. Die zullen wel dit, zullen wel dit. En, de, en die niet mee aankennen sluiten met Brainport... laag opgeleiden of iets, ja, die hangen er allemaal buiten. Ik vind dat de economie goed gaat, maar jammer dat ik me niet daarmee kan mengen. Ik geloof ook gewoon een normale maatschappij... net zoals normaal iemand hier in Nederland. Als we die onderkant verliezen, ja, dan denk ik dat je een kloof krijgt... tussen armoede en rijkdom die niet meer te overzien is. En dan krijg je een soort tweedeling die je absoluut niet meer te willen aan tafel in Stories in Eindhoven. Vier plaatselijke politieke kopstukken. Vertrekkend wethouder Staf de Pla, Partij van de Arbeid. Merriën Schreurs, wethouder van Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur. Tevens lijsttrekker D66 en Linda Hofman. Zij is fractievoorzitter en lijsttrekker van oppositiepartij CDA. En ook hier aan tafel Marcel Oosterveer, lijsttrekker van de VVD. Meneer De Pla, um, ja, wat, wat we hier horen en wat we de afgelopen week hebben vastgesteld... Uh, het is niet meer of minder dan een kloof uh, als verantwoordelijk wethouder. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, Volgens mij... wat je is dat, nou wat, het eerste wat belangrijk is dat iedereen het gevoel moet hebben om mee te mogen doen en met mee een baan te mogen hebben mee te werken. Het is namelijk werken, zijn eigen inkomen verdienen. Het is collega's hebben, het is zingeving, dus dat is heel belangrijk dan zie je ineens dat er een soort tegenstelling komt... tussen Brainport en mensen die niet mee kunnen komen. En dat zou ik heel jammer vinden als we dat blijven cultiveren. Want vroeger kwam iedereen hier naartoe en werkte bij Philips of DAF. En of je nou ingenieur was die de, die de dingen bedacht, de uitvinder was... of iemand die het in elkaar schroefde of de portier... die werkte allemaal bij Philips op het wijgevoel. En nu zie je in deze moderne tijd... Zijn, je hebt de ene kant ASML waar de ingenieurs zitten... maar die hebben 80% van wat ze maken wordt gemaakt in bedrijven... waar, waar, waar, waar, waar uh, zeg maar mbo'ers de boel in elkaar sleutelen. En in de binnenstad zie je, omdat het hier zo goed gaat, heel veel werkgelegenheid in de horeca en de detail. Dus we moeten oppassen dat we er geen tegenstelling tussen creëren, want we weten allemaal nog in de jaren negentig. 90... U zegt die tegenstelling is er niet. Dat is iets anders. Ik ja? zeg, er is, er is, je moet geen tegenstelling creëren dat juist als het met Brainport goed gaat, dat dat niet de gewone mensen zijn. Kijk eens bij al die bedrijven bij VDL. Kijk al die maakbedrijven. Kijk bij de winkels. Er zijn allemaal mensen die onderdeel zijn van die Brainport die daar werk hebben. Alleen, je moet iets anders is dat je zegt. Als het met de Brainport en de economie maar goed gaat, dan komt vanzelf iedereen aan het werk. En dat is natuurlijk niet waar, want voor sommige mensen hebben zoveel afstand tot de arbeidsmarkt. of we hebben de lat zo hoog gelegd, dat mensen niet de kans krijgen om mee te doen. En dat is dus, je moet niet zeggen van we gaan het oplossen door Brainport weg te jagen. want dan jaag je gewoon heel veel banen weg. In de jaren negentig hebben we in twee jaar tijd. DAF ging failliet en Philips ging kleiner worden. Hebben we in twee jaar tijd 30% van de banen kwijtgeraakt. en dan raakt iedereen van hoog tot laag. Dus wat we moeten doen, is naast de economie sterker maken met al die banen erbij. is echt aandacht voor de mensen aan de onderkant van de afstand groot is en die een steuntje in de rug nodig hebben... omdat ze het niet zelf kunnen. Oké, okay, die moet je helpen, maar ja. je moet niet inderdaad... zoals u zegt, die, die, die, die zogenaamde kloof cultiveren. Linda Hofman, CDA, hoe ziet u dat? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat het grootste probleem op dit moment in onze stad ook is... dat je een grote groep mensen hebt die heel erg meegaan... met die innovatie, design, met die snelle nieuwe tijd. En je hebt een grote groep mensen voor wie dat wat moeilijker is... die het misschien ook niet daarin mee kunnen komen... en die zich soms door de gemeente... Hartelijk Hoe help je die? Nou, Die help je bijvoorbeeld door te investeren in die wijken... door sportclubs levendig te houden... door te investeren, te helpen met werkgelegenheid... door te zorgen dat zij ook weer voelen dat wij er ook voor hun zijn. Ja, Maar goed, we hoorden toch uh, mensen die niet tevreden zijn... Merriën Scheurs, uh, D66, wethouder ook. Raak je daar een beetje aan gewend als bestuurder? Morrende mensen? Nee, maar ik snap hem wel. Want wat er gebeurd is in de jaren negentig... is niet alleen dat DAF failliet ging en dat Philips het moeilijk had... maar voor die tijd was je gewoon tot, van het wieg tot het graf verzorgd... door bijvoorbeeld Philips. En wat daar, daar, daar is een breuk in geweest. Dus je kreeg dat alles naar het buitenland verplaatst werd. Het hoofdkwartier ging zelfs naar Amsterdam. Dus de vertrouwensbasis tussen de onderneming... wij zijn een company town, hè? De vertrouwen tussen, tussen de onderneming en de werknemer, die is op dat moment wel eventjes onder druk komen te staan. En wat nou zo aardig is aan deze omgeving... wij barsten hier van de familiebedrijven. Gisteren waren wij samen bij het MKB. Kijk naar uh, mevrouw Hofman aan de overkant. Ja, precies. Ja? En uh, daar zie je dat die eigenlijk staan te springen. Het zijn allemaal familiebedrijven, dus die zijn hier gewoon echt gegrond. En die willen heel graag ook mensen die in de bakken zitten... gewoon in dienst nemen. En het lukt ons niet op dit moment om die slag goed te maken. Maar de behoefte om gewoon één ongedeelde stad te zijn, die zit hier heel erg... Ook in het bedrijfsleven. Maar nogmaals, dat is eventjes wel eens een keertje onderbroken geweest. En dat zorgt ervoor dat het vertrouwen zo van. er wordt voor iedereen gezorgd. En aan het eind van de vorige eeuw had je dat alles vertaald wat in geld. Nou, de Veer, waarom lukt het ze niet? U bent de oppositie? Nou, heel duidelijk. We zijn. we kijken terug naar de jaren 90. Laten we even vooruitkijken. We zijn gewoon de VMBO vergeten. De opleidingen, de basisopleidingen, we zijn de 50-plussers vergeten... die gewoon niet mee kunnen in deze maatschappij op dit moment. Brainport is, op, uh, is, is booming, daar praten we met z'n allen over. Maar we praten over maakindustrie die deze regio groot maakt. En we moeten weer zorgen dat we mensen krijgen... die in die maakindustrie actief zijn. Vertaald is dit, dit nu ook door in de politiek? We hadden het net over die lage opkomst. Deze kloof die er dus sociaal-economisch ontstaat... Vertaald is dit dan ook in desinteresse in de gemeentepolitiek? Nee, het grappige is dat, eh, ondanks dat het van allerlei politieke verschillende partijen zijn... is dat... Eh als nou één stad is waar de politiek het over eens is... dat het belangrijk vindt dat iedereen mee moet doen... om vanuit verschillende perspectieven dat iedereen kansen moet krijgen... Mm -hmm. en dat het ook niet goed is om in een stad... waar heel erg grote tegenstellingen zijn... dat niemand daar graag wil wonen... en dat je gewoon als politicus bij voor het geluk van iedereen in de stad... we, hebben, we leggen wel verschillende accenten in hoe je dat aan wilt pakken. Mm -hmm. Maar de, de zorg voor die tweedeling, die is volgens mij... ik, ik ken maar weinig politieke partijen die daar mm -hmm. geen zorg voor hebben... wel verschillende opvattingen. Ja, maar of, dan vraag je toch af hoe het kan... dat Eindhoven enerzijds zo'n succes zijn te zijn... en toch de grootste armoede van alle Brabantse steden heeft. U zegt, we zijn het allemaal over eens wat er moet gebeuren. En nee, aan... ik, ik, mij, ik ben heel erg benieuwd. Ik snap het verschil tussen Eindhoven en Breda, gezien... Dus de, soort, de opbouw van de bevolking. Maar voor een oude industriestad uh, zeg ik altijd... Van, je kan pech hebben, uh, maar dan heb je geluk dat je in Eindhoven woont. Want het armoedebeleid bij ons is echt vele malen beter... als onze collega Brabantse steden. Dat laat onverlet... Dat, uh, dat er nog te veel mensen langs de kant staan. En je merkt met name die. En dat hebben we de laatste jaren, vind ik, heel goed gedaan. Namelijk de mensen die we al lang hadden afgeschreven. En die zeg maar het bestand die vijf jaar of langer werkloos waren. Die help je niet met roepen van. U moet aan de slag, want anders kort u uw uitkering. Die moet je weer met. Ene kant weer met, uh, afhankelijk van. met ondersteuning, zoals het dat voor, dat voorbeeld in het, in het radiofragment. Iemand die dakloos is, zeggen jij krijgt een huis, maar dan moet je wel werken. Uh, to, of mensen gewoon weer vertrouwen geven. Of mensen ze nu een keer echt stevig achter de broek zitten. Dat helpt om mensen met afstand de arbeidsmerkten uh, uh, aan de slag te helpen. En ik ga ervan uit, als we daar nog een paar jaar mee doorgaan. Dat wij dan, uh, wie zag, ziet het nu al. Als je vergelijkt onze werkloosheid met de andere grote steden. als Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. steken wij daar echt positief bovenuit. En ik durf te wedden dat als wij gewoon doorgaan op deze manier. dat de komende twee, drie jaar wij daar nog echt veel beter tussen, bovenuit gaan staan. Ja, en dan, ja, dan gaan we ja. verder. Ik moet u even, uh, even afkappen, want we moeten even naar de het andere nieuws, mevrouw Schreurs, dat, heeft, dat bereikt ons via de NOS. En dat gaat over waar wij het net over hadden, Remco, over uh, de stemmetellers. Want uitzendbureaus die zijn met spoed op zoek naar honderden stemmetellers. Gemeenten hebben hulp van de bureaus ingeroepen omdat het tellen anders ontzettend lang gaat duren. Vanochtend kwam het nieuws dat er nog minstens 1200 van die tellers nodig zijn in 15 gemeenten. NOS-verslaggever Arno Leblanc die sprak met studenten die wel wat in dat baantje zien. En niet alleen, maar voor het geld. Nee, wel een combinatie. Ik vond het ook wel mooi op mijn cv staan om zoiets uh, te <laughs> hebben gedaan. Michelle, jij bent 21 en uh, jij hebt vorig jaar uh, in een stembureau uh, gezeten. Ja, klopt. Uh, waar was dat? In Tienhoven was dat. Mijn vader die zag in de krant die wij in de wijk hebben, de VAR... Dat je kon stemmen tellen. En daar kon je dan 30 euro mee verdienen. En dan kon je, je gewoon zo voor aanmelden zonder enige vereisten of wat dan ook. En daar was ik eigenlijk wel geïnteresseerd in. Dus ik ben dat eens op gaan zoeken. En toen stond er zelfs dat je ook nog stembureau lid kon worden. En omdat daar verder ook niet veel vereisten aan zaten, leek dat mij eigenlijk wel leuk om dat uit te proberen een keer. Ja, maar helemaal niet veel vereisten moest je ook niet op cursus of zo? Ja, dat was het enige vereist inderdaad. Dat je voor een stembureau uh, lid, als je dat wilde zijn... dan moest je naar een bijeenkomst toe met de algemene uitleg... en de regels die je dan moest volgen. En dat was het. Hoeveel leverde dat nou op? De hele dag bij elkaar, dat was 100 euro. Dus dat was volgens, voor mij nu, uh, vond ik dat best prima eigenlijk. En hoe laat was het klaar? Uh, volgens mij tussen half twaalf en twaalf uur. Ga je het weer doen? Nee, dit jaar kan het helaas niet vanwege colleges. Maar anders had ik het zeker gedaan. Noah, jij gaat dit jaar juist uh, voor het eerst tellen. Waarom? Ik heb het eigenlijk van Michelle, die het vorig jaar dus heeft gedaan. En ik zag de vacature langskomen bij een studenten uit zijn bureau. Ga je echt ook de hele dag op een stembureau zitten of ga je alleen maar tellen? Ik ga alleen tellen, dus waarschijnlijk vanaf 9 uur s'avonds ben ik beschikbaar. Het is officieel op oproepbasis, hè, geloof ik? Ja, klopt. Maar aangezien we dus twee stemmingen hebben... Is de kans wel heel groot dat ik word opgeroepen, omdat er heel veel mensen nodig zijn. De hoeveel krijg je ervoor? 40 euro. Ben je een hele avond bezig? Kan het tot laat duren voor 40 euro? Nou, ik scheur rechten en ik ben best wel geïnteresseerd in de hele politiek. Dus het leek me ook wel leuk om dit proces gewoon een keer mee te maken en als ik daar nog wat geld bij krijg, is alleen maar mooi meegenomen. Waar moet je aan voldoen allemaal? Ik moet 18 zijn. Dat is gelukt? Dat is gelukt. Uh, verder volgens mij niet zoveel. Nee. Jij hoeft geen cursus te doen? Nee, ik heb dan bij het bureau een, even vijf minuten gepraat over hoe het werkt. En verder geen cursus. Ja, verder gewoon een kwestie van tellen, zou je zeggen. Noa Vissen hoorde als laatste zijn tellen in Bunnikhouten of uh, Utrecht. Ja, we hadden het er al over dat ook hier uh, in Eindhoven... er uh, mogelijk extra stemmentellers opgeroepen moeten worden. Hoe, ga, hoe gaat u nou persoonlijk bijvoorbeeld, Linda Hofman... stemmers naar die bureaus uh, krijgen? Zodat, zodat ook die stemmen allemaal geteld moeten worden? Ja, t, t is, uh, zoals ik zei, het is al heel moeilijk. Want mensen spiegelen vaak de lokale politiek aan de landelijke politiek. En mensen die zich teleurgesteld voelen over die landelijke politiek... willen dan bijvoorbeeld niet gaan stemmen. En die moet je heel duidelijk maken dat de gemeente gaat echt over... jouw school, jouw straat, jouw sportclub. Echt over jouw onderwerpen. Dus die moet je duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om toch te komen. Ja, en dan heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk ook nog wel uh, wat, wat winst te maken. Denk ik als het gaat om teleurstelling landelijk. Meneer de Plaat, bemoeit u zich daar nog mee? Of denkt u, ach, ik ga het allemaal wel zien... Uh... Nee, kijk, ik vind het heel belangrijk dat uh, de Partij van de Arbeid weer, uh, weer terugkomt. Want ik, en dat vind ik het typische van Nederland. We zijn een heel sociaal-democratisch land. We willen enerzijds de ene kant een sterke economie, maar we willen het al samen doen. Dus nou, als het bij uitstek is dan de partij die daarvoor staat, is de Partij van de Arbeid. Maar alleen zijn niet in staat gebleken de laatste verkiezingen... om uh, daar mensen enthousiast voor te krijgen. Dus ik zie nog kansen genoeg en ik maak me daar ook zorgen over... Want... De netste stad is hier, waar we echt uit alle hoeken en, en windstreken... vroeger uit Drenthe, en toen later uit Italië, Spanje, toen uit Turkije... en nu later uit, uit China en India. Je komt hier samen en je bent trots op wat je hier samen bereikt. En je wil juist geen... Je wilt die, die, die stad samen sterker maken. Niet geen ruimte voor, uh, voor polarisatie en, en, en dat soort zaken. Dus ik vind het heel erg, erg belangrijk om dat gevoel van... we gaan het samen doen in plaats van denken van... ik wil beter door iemand anders weg te zetten... en daar zelf beter van worden. Daar uh, word ik niet gelukkig van. Dus ik heb er nog genoeg uh, te doen. Oké, okay, na half vier praten wij verder in café-restaurant Stories in Eindhoven. Of hoe ze hier in Eindhoven de Randstad... in alle opzichten achter zich willen laten. Jazeker, nu het nieuws. NPO Radio 1. Marco. Hocken. Het geplande experiment met wietteelt gaat vier jaar duren. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. In die fase van vier jaar mag hennep worden geproduceerd... en worden geleverd aan coffeeshops in de zes tot tien gemeenten die meedoen. En de hennep mag in die gemeente ook worden verkocht. De rechtbank in Rotterdam heeft het proces... tegen ex-no-surrender baas Klaas Otto opgeschort tot dinsdag. Zijn advocaat had gezegd dat Otto te ziek is om voor de rechter te verschijnen. Een psychiater gaat nu onderzoeken hoe hij er geestelijk aan toe is... Maandag moet er een rapport liggen en dan neemt de rechtbank een besluit. Het Rijksmuseum in Amsterdam blijft vandaag dicht... door de stroomstoring in het centrum van de stad... net als andere openbare gebouwen. Door de stroomstoring in Amsterdam zitten al urenlang... bijna 30.000 huishoudens zonder stroom. En de politie in Rotterdam heeft zes actievoerders opgepakt... die zich hadden vastgeketend op het terrein van een overslagbedrijf. Ze protesteerden daarmee tegen de kolenafslag in de Maasvlakte. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa... En vorige maand verlengde de Rotterdamse haven... het contract met het overslagbedrijf. Mark, dankjewel. je Zwaan, verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn nog niet zo heel erg lang... maar we zien wel een paar duidelijke uitzonderingen. Problemen zijn er vooral op de A15 bij Papendrecht. Vanuit Gorkum is de weg helemaal dicht... na een ongeluk met uh, twee vrachtwagens en een personenwagen. Er staat vanaf uh, Gorkum tot aan Papendrecht 11 kilometer file... met meer dan een uur vertraging. De weg blijft voorlopig nog dicht, dus omrijden is toch echt beter... En dat kan bij voorkeur via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Dat lukt overigens niet filevrij. Op de A15 vanuit Rotterdam staat ook file tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. 8 kilometer met een uur vertraging. Vanwege datzelfde ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Want het betreft een vrachtwagen die tegen de middenvangrail is gereden. Dus ook vanuit Rotterdam kan beter worden omgereden via Dordrecht over de A16. Omrijders via de N214 die komen bedrogen uit, want uh, daar staat een behoorlijke file tussen Wijngaarden en de A15 5 kilometer. En ik noem nog de A27 naar Breda. Daar staat bij Werkendam 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Susanne Bosman. 1 vandaag. Ja, en vandaag vanuit Café Stories op Strijb-S in Eindhoven... met drie lijsttrekkers. mary Schreurs, D66, Linda Hofman, CDA en Marcel Oosterveer. VVD en ook aan tafel wethouder Staf de Pla... die het eh, na acht jaar voor gezien houdt. Remco Teulings is er, Lambert de Bruin. En opnieuw hier aan tafel Jessica Bartels, stadsdichter van Eindhoven. Uurtje geleden hoorden we je al, uh, Jessica. Ja. Um, uh, jij zei, ik heb het heel druk als stadsdichter. Heb jij nu ook zeker in deze week het gevoel... dat je de politiek ook nog wat meer op uh, de huid moet zetten? Uh, ik krijg eigenlijk heel veel verschillende uh, opdrachten. Maar nu inderdaad wel meer uh, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben ook bij een gemeenteraadvergadering geweest. vond ik echt super interessant. Het duurde inderdaad 2,5, 3 uur, dacht ik. Maar uh, ja, wel heel leuk. Ja, wat was er leuk aan dan? Ik vond het heel interessant. Ik was nog nooit in zo'n setting geweest. Ik vond het wel heel spannend. Want ik moet natuurlijk voor al die mensen een gedicht voordragen. Maar ja, ik vond het gewoon heel fijn om een keer erbij te zijn... om het een keer te horen in plaats van te lezen. Ja, zijn er dan dingen die je opvallen in, in, in hoe dat zo gaat? Uh, ik vond het er best wel heftig aan toegaan. Ik had het eigenlijk uh, heel uh, ja, zakelijk en sereen verwacht misschien... maar ik vond het juist wel uh, soms best wel heftige discussies. Ja, Linde Hofman, dat herkent u? Nee, om heel eerlijk te zijn vind ik ons altijd heel erg uh, netjes naar elkaar. Heel erg op de inhoud, wel hard op de inhoud soms. Maar uh, wel netjes, dus dat vind ik wel verrassend. Ja, nou dan was het toevallig net een beetje een rauwe bijeenkomst. Die, uh, <laughs> ja, misschien wel Jessica, <laughs> <laughs> precies. Goed, we gaan uh, naar je luisteren. Ik ben Eindhoven. Ik ben thuis. Opgegroeid in en opgebloeid uit. Dezelfde grond als waar deze stad op is gebouwd. We zijn hier rauw. Met het hart op de tong, maar zonder te bijten, niets wordt verzwegen. Aan deze straatstenen verkoop ik al jaren het verhaal van mijn leven de stad als mijn kluis. Straten vol buitenbenen, maar allen alleen, dit is de stad voor zij zonder dak of dromen. Zij die komen, zij die gaan. Zij die hun mannetje of zonder poot om op te staan. Ik ben gebonden aan deze stad en toch voel ik me nergens anders vrij. Al haar gezichten zijn anders, maar alle maskerloos gelijk, wij zijn ontembaar ongenaakbaar op haar grijs betonnen draagbaar liggen de verhalen van de straat klaar men houdt van haar en haat haar ik ben geboren in het donker van de lichtstad gestorven, wedergeboren in de zijstraten als loopgaf liep ik er de kantjes van mijn geluk af deze stad ontnam me alles maar het was veel meer wat ze bracht fout op de goede manier goed op de verkeerde plek zonder blinde vlek doet zij alles wat zij zegt zij is onuitstaanbaar echt haar verkeerde pad blijkt later vaak de juiste nooit de rechte maar wel door zee ons eindje knoopt alle losse eindjes er uiteindelijk tot één. Een. een plaats voor zij die nergens passen maar wij meten er is altijd voldoende ruimte gebleken voor ieder zijn leegte elke aard van ieder beestje en ik heb een lijf vol inkt, maar deze stad is mijn onzichtbare markering. De littekens van elke val waar haar stenen vloer me opving. Mijn bloed vermengt in het cement tussen de tegels van de stad. Onze onbreekbare verbinding. En soms zou ik gaan. Maar nog veel vaker wou ik blijven. Ik verliet haar vaak zwijgend, maar door haar blijf ik schrijven. Door haar wil ik altijd terug naar huis. Want ik ben Eindhoven. En ik ben thuis. Jessica Bartels. Stadsdichter van Eindhoven. Dank je wel. Toch nog even, je moet nooit te veel vragen... naar wat de dichter nou precies heeft gezegd. Deze stad ontnam mij alles? Uh, ja, ik woon, ik woon hier al heel mijn leven. Ik ben hier geboren. Ik heb hier heel veel meegemaakt. En uh, daarmee bedoel ik eigenlijk... ik ben in deze stad alles kwijtgeraakt. Maar uh, juist daardoor harder gaan vechten... en alles uiteindelijk weer teruggekregen en meer. Ja, maar zo Oosterveer, wat is de functie van een stadsdichter? Nou, dat verbinding. En, en ik denk dat Eindhoven dat per definitie is, verbinden, eh, verzachten, eh, cultuur verzacht... Uh, en ik denk dat dit een stadsdichter helemaal waar maakt. Ja, Jessica, dankjewel. dankjewel. En veel succes, ook de komende tijd als het ja, verder gaat. Uh, als stadsdichter, want je hebt nog uh, een hele tijd te gaan, twee jaar. Dat is sowieso. Tot aanzien, december ja? 2019, ja. Oké, okay, nou, veel plezier. Dankjewel. dankjewel. Goed, we hebben het uh, hier uh, aan tafel over Eindhoven en hoe het ervoor staat. Laten we het dus hebben over de eigen boekhouding. Een uh, miljoenen provincie uh, zit de stad op de huid. Mag niet verder, uh, nog verder interen op de reserves, uh, anders gaat Eindhoven. Eindhoven onder curatelen. Wethouder De Pla, hoe kan dat? Verschillende redenen. We hebben als, als grote stad hebben we heel grote uitdagingen. En anders dan de vier, grote vier steden krijgen wij minder, veel minder geld dan de andere G4. Nou, dat kan ik de techniek, maar elke stad in Nederland krijgt 300.000 euro basisfinanciering. Maar Amsterdam krijgt 160 miljoen. Dus dat, dat, is, dat, is, dat is een verschil. We hebben natuurlijk rondom de, de, de nieuwe taak op sociaal gebied hebben we heel veel bij die overdracht heel centraal gesteld... dat we de zorg van mensen niet in gevaar moeten komen. Daardoor is het een heel Nederlandse tekort voor. Ik ben zelf voorzitter van de Commissie Financiën... van de Verenigde Nederlandse Gemeente... en dan zie je dat een heel Nederlandse tekorten zijn. Maar wij hebben wat extra's tekort. En het derde wat speelt... is dat ik denk dat iedereen roept dat we tekort hebben... Maar dat, dat als, we, als we een beetje fatsoenlijk weer met elkaar aan de slag zijn... dat het dan niet zo moeilijk moet zijn om, als we dat in Den Haag geregeld krijgen... dat alle, net als alle andere gemeentes genoeg geld voor het sociaal domein krijgen... voor de jeugdzorg en voor de zorg. Dat wij het aan de eindhoven ook redden. En, dus ik denk van, er moet een hoop gebeuren... Maar ja, maar u even... kijkt er een beetje bij zo van we moeten het ook niet erger maken dan het is? Nou, ik, ik zit een beetje ja? in elkaar als je een probleem hebt, moet je het oplossen. En ik, wat we vaak in de politiek doen, is dan gaan we heel erg gaan zitten praten over van hoe is het is gekomen. En als ik, ik lees, ik heb al mijn verkiezingsprogramma's van mijn collega's mogen lezen. En ik ben nog een beetje dronken van het gratis bier. wat er uit, uitgeserveerd werd. Ook van de partijen die zeggen dat, het, dat zij nu het financiën op orde gaan brengen. Dus ik denk dat we moeten met z'n allen uh, erkennen dat wij uh, meer uitgaven hebben dan dat we binnenkrijgen. Niet het, op, het, op, het, op het gebied met name van zorg. Dus daar moeten we aan de ene kant extra geld voor beschikbaar en aan de andere kant moeten wij scherper uh, sturen. Ja, je kunt ook zeggen, mevrouw Schreurs, als we voor iedereen willen zorgen, achterhouden houden we dat begrotingstekort maar. Ja, dat zou zijn als je aan kunt tonen dat het gewoon goed besteed is allemaal. Uh, en ik zat eventjes toch wel met een beetje verbazing uh, te luisteren. Uh, ik ben het... Uh van harte met mijn collega eens dat we het vooral op moeten lossen. We moeten het vooral oplossen omdat het wel ergens om gaat. Het gaat gewoon om dat mensen hun leven kunnen leiden... en daarbij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Maar laten we gewoon eventjes eerlijk zijn. Het is gewoon niet goed ingeregeld. Het is gewoon niet op orde. Het duurt jaren om het op orde te brengen. En waar wij ons echt vooral zorgen over moeten maken... is dat we al die tijd niet in staat zijn om gewoon het inzicht te hebben... Om... Dat maar dan hebt werkt... u het over uzelf, want dat ja, zit ook. ook in het college. Ja, natuurlijk. Ja? Nou, kijk, het grappige is, van, wij zijn sinds 2010 hebben we eigenlijk de vlag uitgehangen... omdat wij zo briljant wees, bezig waren op het sociale domein. Want bij, het werd nergens zo goed geregeld als bij ons. En daarna zijn we twee jaar bezig geweest om het uit te voeren. En toen kwam het dak naar beneden. En we hebben een half jaar nodig gehad om erachter te komen... hoeveel we überhaupt aan het uitgeven waren. Dus onze jaarrekening die is verlaat. En op dat moment kun je niet zeggen dat het op orde is. En ja, het klopt. In de jeugd loopt iedereen er tegenaan... Dat er geld bij moet. En op allerlei andere gebieden. Dus het is ook zo wel dat het Rijk moet bewegen. Maar vooral moeten wij zorgen dat wij zelf de zaak op orde krijgen. Maar daarvoor moeten we wel zorgen dat het echt recht doet aan de mensen voor wie we het doen. En hoe doe je dat, meneer Oosterveer? Nou, okay. wij, hebben, wij hebben gevraagd: laat ons nou eens zien waar je het geld aan uitgeeft. Vier jaar lang is er geen enkel antwoord gegeven waar het geld aan besteed is. En iedereen zegt: ja, het is aan zorg uitgegeven. Prima dat er aan zorg is uitgegeven, maar laat dan, dan eens zien waar het geland is kan niemand zeggen. We hebben aan de wethouder gevraagd, die vandaag niet aanwezig is... van geef ons inzicht. En de bewust de keuzes die we hebben aangedragen... om bijvoorbeeld zorgplafonds per instelling... dus niet in het totaal, maar in per instelling aan te brengen... daarvan hebben wij gezegd van jongens, dat is een oplossing. En dan meteen, en dan wordt er gezegd... sorry, dat kan niet, dat willen we niet. Uh, en er is geen politieke wil. Niet Linda waar. Hofman CDA? Het is, is niet ja. correct. Nou, even mevrouw ja, nee, het woord geven. Ja? ik uh, ben het daarmee eens. Ik denk dat uh, ik ben het ook met uh, de wethouder eens. We hebben inderdaad een probleem op de jeugdzorg, maar we hadden ook kunnen ingrijpen. We weten al anderhalf jaar dat we dit tekort hebben, en je kan niet jaar op jaar meer blijven uitgeven en dan het er binnenkomt. Dus had je bijvoorbeeld kunnen ingrijpen al met zo'n zorgplafond. Ja, had het beter kunnen doen, meneer de pla. Tuurlijk. Uh... Dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is zeker het geval. Maar ik moet even bezwaar hebben dat er nu gesuggereerd wordt... dat uh, er allerlei maatregelen niet willen nemen. Volgens mij, ik heb al hun verkiezingsprogramma's gelezen. Uh, U was nog dronken van het gratis Ik ben Gratisbeer. nog steeds dronken ja, van het, ja, het, het gratis Ja. En dat, wat het punt is, dat daar allemaal... Ik heb bij alle drie partijen die hier aan tafel zitten... In de, rond het gebied van zorg... niks anders zien staan dan dat de, in het de, de huidige college voor heeft genomen. Alleen je hebt maken met contracten. En dan kan je zeggen, ik ga het vandaag doen. Dan heb je gewoon, ook gewoon recht dat je iets meer tijd voor nodig hebt. Dus het is ja... Het, moet beter. Het gaat om zorg voor mensen, dus als het erop aankomt, moeten we extra geld daarvoor beschikbaar stellen. En al die maatregelen om die contracten slimmer te maken, of die gezegd worden, daar is iedereen het over eens, maar we moeten het nu wel even doen. Nee, maar dat klopt ook. Uh. Het, het duurt een aantal jaren, maar, maar het belangrijkste is van, eigenlijk wat je zo graag wil: hè, is dat die zorg ook beter wordt. En dat gewoon het leven van mensen. En uh, wat je ziet is dat wij nog niet eens eraan toe zijn om te kijken: van, wat is nou de meest effectieve zorg om te geven? En vaak is het dan ook goedkoper. Hè? Maar als ik een voorbeeld mag geven. Nou, wij hebben, In de Parken zitten mensen in, in huizen... die hebben uh, de hele dag zorg nodig. En omdat ze in de Genneperpark een prachtige uh, groene omgeving bivakeren... en daar ook allerlei dingen doen, hebben ze minder medicatie nodig... en hebben ze minder zorg nodig. Maar ze hebben vooral een beter leven. En dat wil je eigenlijk, dat bijvoorbeeld hun stress naar beneden gaat... zodat er minder inzet hoeft te zijn, omdat het juist is. Maar dan moet je wel de gelegenheid hebben om goed te kijken... wat op elke plek nodig Precies. is. Remco Teulings, ja. dit is denk ik toch, he, jeugdzorg, uh, ja. een voorbeeld van hoe al die decentralisaties vanuit ja. Den Haag... lokale overheden in dit soort problemen brengen. Ja, dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een gevolg van wat het vorige kabinet heeft gedaan. Die heeft dan al uh, die zorgtaken uh, over de schudding gegooid naar de gemeente... en gezegd dat gaan jullie uitvoeren, maar wel voor minder geld. Uh, het is ook geen uniek probleem uh, in Eindhoven trouwens... want op dit moment komt uh, ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeente... tekort op het gebied van zorg. Uh, die zitten allemaal met, uh, met, uh, met geldproblemen... en die zijn op die manier toch in de, in de, in de penarie geraakt. Ja, penarie in commissie... Ja. Ja, die we hier uh, dus... Zeker. Uh, ja, de de consensus, is, de ja, consensus is, is gewoon dat er je, bij de jeugdzorg dat er gewoon geld bij moet. En ja. natuurlijk de discussie die daar ook heel erg speelt is, moet je de jeugdpsychiatrie toch niet gewoon weer centraal regelen, omdat uh, jongeren echt uh, tussen het wal en het schip raken. Ja, er is op een gegeven moment wel uh, geld gekomen um, via Brainport. Hè, 170 miljoen euro, dat was het Remco. Dat, moet, dat, dat ja, geld dat moet dat, nog komt, komen. Dat is een ja? verzoek dat is ingediend in Den Haag. Ja, het komt Eind van de maand ja? wordt als goed is besloten of dat geld ook deze er, komt. Er, is, er ligt zo'n pot van uh, bijna een miljard te verdelen... Uh, over een aantal projecten door het hele land. Daar, daar hoort ook het, bijvoorbeeld het s het Ruimtevaartcentrum in Noordwijk hoort erbij. En, en, en nog zo wat van die, uh, van die uh, projecten die heel veel geld kosten. En uh, ja, Eindhoven heeft het plan ingediend in Den Haag. Dus uh, die wachten hier nu met spanning af. Ja, en dan nou, waarom... moet dat geld uh, verdeeld worden? Wat, wat, wat, wat gaat maar misschien in? is het handig om ja. te weten waarom wij dat geld gevraagd hebben. Kijk, iedereen Spat. weet... Spat. Ja, Nis, sorry, anders lijkt het net van... Ja? Ik ga met Eindhoven naar één keer zoveel geld. Hm. Het gaat erom Zou dat... Hadden ja. wij in Rot was het Nederland distributieland wist iedereen... de Rotterdamse haven, daar verdienen we heel Nederlands geld mee. In de Randstad hebben wij de diensteconomie. Daar verdienen heel veel mensen hun geld mee en hun banen. Maar we hebben in de maakindustrie, die bijna leek te verdwijnen... die is voor heel sterk in heel Nederland met het, het hart hier in deze regio. En om die werkgelegenheid en de innovatie die eruit voortkomt... Uh, vol te kunnen houden, heb je gewoon talent nodig. En ons voorzieningenniveau is gewoon niet genoeg op orde... om dat talent te binden en Nederland heel sterker te maken. Oké, okay, waar hebt u het geld voor nodig? Dus waar en wilt, en dus het, het noem over, eens iets waar, ja, waarvan nou, u zegt... Waar we, ja? Het gaat over, over gewone voorzieningen als zwembaden, muziektheaters... Het zwembad. Dingen. Het tweede waar het over gaat is het over cultuur en sportvoorzieningen. Dus en derde, het derde gaat over opleidingen voor onze kinderen. Dat we talent wat we hier hebben, dus al onze, onze, onze voortgezette primaire scholen... dat die beter op de toekomst worden voorbereid... en dat die meer mensen opleiden ja. voor de techniek. Oosterveer, VVD, uh, asfalt, zei u al. Wat, heb, wat hebt u nog meer nodig? Nou, ik hoop dat we een derde van de actieagenda, zoals dat het heet... Uh, de, de vraag die we bij het Rijk hebben neergelegd... dat een derde van het geld dat we hebben gevraagd... in ieder geval terechtkomt bij opleidingen. Uh, want immers daar hebben wij uh, gewoon een echt groot probleem. En dan gaat de heer De Plaat, die zegt meteen... er gaat geen cent van de asfalt. Wij vinden als VVD dat de stad bereikbaar moet zijn. Dus wij willen graag de ruit terug. En die ruiten betekent dat wij met, uh, met een nieuw college... bij Brabant, bij uh, het Rijk moeten gaan vragen... van jongens, alsjeblieft, maak die ruit af. Want De, er is ru een de, van de, de, de ruit is zo. zeg maar bereikbaar, Eindhoven. noord, oost, ja. zuid, west... bereikbaar, om Eindhoven heen, gisteren... Drie, vier dagen geleden Eindhoven was onbereikbaar. Linda Hofman, CDA. Waar moet het geld naartoe? We gaan nou, Heerlijk aan geld uitgeven wat er ja, is. Er, er is gelukkig al uh, geld toegezegd uh, voor uh, infrastructuur. Maar die 170 miljoen, uh, wat ons betreft... moet die inderdaad naar onze wijken, naar die sport, naar die cultuur. Want uh, u sprak net al, uh, de, de jonge ondernemers... Dat zijn super slimme mensen die super veel bijdragen aan deze regio. En het zou echt heel goed zijn als we zo aantrekkelijk zijn dat die hier ook blijven wonen. Dat ze niet na een paar jaar ja, naar een andere slimme stad gaan. Maar dat ze ook hier blijven wonen en hier in deze stad zich thuis voelen. Een andere slimme stad. Nee, deze stad is echt de beste <laughs> okay. slimme stad om te wonen. Ja, mevrouw Schreurs, wat staat er bovenaan aan uw verlanglijstje? Dat de, uh, Eindhoven is uniek in de cultuur die hij heeft. Dus uh, als je het hebt over Urban, dat is Eindhoven. Wij hebben. Nou, Jessica is een fantastisch voorbeeld ervan. Die moet gewoon dichten. Nou, Hier hebben heel veel mensen die vooral allerlei dingen zelf realiseren. En je ziet dat er uh, ook ruimte moet zijn voor de doorontwikkeling. Dus een van de vragen die er bijvoorbeeld ligt... is uh, om allerlei urban routes in de stad te maken. Dus iedereen heeft altijd het idee van... wij vragen alleen maar geld voor de hogere cultuur. Nee, we vragen vooral geld voor de cultuur die echt van Eindhoven is. En in, binnen design zie je dat er geld gevraagd wordt... om ook dingen meer te kunnen doen. Maar het is er al. Maar dat zijn niet de klassieke uh, cultuuruitingen die er... Uh, altijd overal zijn. Dus wij willen geen kopie zijn van Amsterdam. Wij willen vooral Eindhoven kunnen zijn. En er is al zoveel. Uh, en dat moet gewoon veel meer de ruimte krijgen. Dus met cultuur, maar de opleidingen... Eigenlijk de opleidingen zijn het meest essentieels. want we willen vooral dat iedereen mee kan doen. En het mooie is, ik ga de zoomer bijna. Nee, maar hier er worden dingen gewerkt. Ja, ja, okay. Nee, maar. Ja? Echt, echt, een laatste zin. Omdat hier dingen gemaakt worden, heb je echt altijd heel verschillende mensen nodig. En dat maakt een eindelijk allemaal wat voor beleven leven hier. Dat is ook structureel. Is dat de oplossing voor de toekomst? Geld ja. investeren in opleidingen. Ja, en maken. Het is al vaker gezegd hier aan tafel. We gaan heel even naar een andere stad. We gaan naar Arnhem, want daar komen meer standplaatsen voor woonwagenbewoners. Heeft de gemeente zojuist bekendgemaakt. En daarmee gaat Arnhem, kun je wel zeggen, tegen de trend in. Want de meeste steden die houden extra plekken tegen. Geert Ritsma is wethouder wonen van Arnhem. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt meneer Ritsma een rapport opgesteld om inzicht te krijgen... in de behoeften van woonwagenbewoners. En uh, daaruit blijkt dat die extra plaatsen hard nodig waren? Ja, zeker. En ik heb ook toegezegd dat ze er ook gaan komen. Wat we zien is, wij hebben hier een ongeveer een gemeenschap van 400 woonwagenbewoners. En je ziet dat die gemeenschap, ja, dankzij het, het is een heel vervelend woord, naarwoord... het uitsterfbeleid wat er jarenlang is gevoerd, wordt die gemeenschap kleiner. En ze willen juist graag bij elkaar wonen. En wat is er nou mooier als mensen zeggen van... wij willen graag met onze familie bij elkaar wonen om voor elkaar te zorgen om onze cultuur gezamenlijk te beleven. Dus daar willen wij graag ruimte aan geven. Ja, en hoe, hoeveel standplaatsen, want ik neem aan dat dat voor kinderen is... Hè? Die, die, die, van mensen die dan hun eigen woning willen hebben. Hoeveel standplaatsen zijn er nu? Er zijn er nu 128. En hoeveel komen erbij? En, ja. Nou, dat weten we nog niet precies. We, moeten nog, uh, we hebben in ieder geval nu op tafel uh, dat we het gaan doen. Uh, dat, en uh, dat de behoefte er is. En we gaan kijken nu uh, ja, wat dat... Hoe dat kwantitatief eruit ziet, dus hoeveel standplaatsen. Maar waar de kansen zich voordoen, gaan we gewoon ook beginnen. We willen niet eindeloos blijven studeren, maar uh, ja, de behoefte is, uh, is er. En als er concrete projecten komen, dan gaan we mensen helpen. Bijvoorbeeld hè, om, om wat meer grond rond de bestaande campus en nogal krap. Nou, als ze daar wat extra ruimte willen om nieuwe wagens neer te zetten, kunnen wij. Uh, kunnen ze met ons in gesprek over grondaankoop ja. bijvoorbeeld? Dat is mooi voor ze in Arnhem. Ik dank u wel, Geert Ritsma, wethouder te Arnhem. Um, Lammert. Trending vandaag. Ja, we zijn in een slimme stad. Uh, we hoorden net al innovatiestad natuurlijk. Alhoewel ik net wel even problemen probleem had op de wc, die oh. ging niet op slot. Dus dacht ik toch even: nou ja. Naar innovatiestad. Ja, te hier. Ja, in dat is de slimste regio van de wereld. Alwege. Ja, maar goed, je kan niet alles hebben. Um, maar de Technische Universiteit Eindhoven zit hier natuurlijk. En die doen van alles. Uh, bijvoorbeeld voor schaatsers, want die schaatsen al enorm hard. Maar de Technische Universiteit Eindhoven wil de Nederlandse Olympische schaatsers nog harder laten gaan. Een speciaal windscherm zou ze daarbij kunnen helpen, waar een Olympisch schaatser nu met zo'n 60 kilometer per uur uh, een bocht uit versnelt, moet dat met behulp van dat scherm wel 80 of misschien zelfs wel 100 kilometer per uur worden. Niemand minder dan Kjeld Nuis gaat de proef op de zon nemen op een speciaal testparcours op een meer in Zweden. En hoogleraar Bert Blokker van de TU Eindhoven kijkt met grote interesse uit naar het resultaat. Hij zegt in de wielersport zijn dit soort recordpogingen al veel vaker gedaan, maar in het schaatsen hebben we eigenlijk nog geen idee waar die grens ligt. En wat is het dan mooier om de snelste schaatser van het moment dat te laten onderzoeken? Nou, die wielenrecords die zijn echt duizelingwekkend. Van ruim 140 km per uur op een aerodynamische lichtfiets tot dik boven de 250 km per uur achter een scherm. Overigens wel nadat ze op snelheid zijn gebracht. Nou, zo hard gaat Nuis natuurlijk niet op zijn schaatsen. Hij wordt wel uit de wind gehouden, maar hij gebruikt geen hulpmiddelen om op snelheid te komen. En dat lijkt me eerlijk gezegd ook een beetje onveilig als je met 250 km per uur op de Staat. Ja, maar hij gaat dat in Zweden doen. Waarom dan niet hier gewoon op de ijsbaan? Nou, ja. het, het vriest hier natuurlijk niet. Nee. Ik weet niet. Ja, en... Je moet rechtuit staan. Ja, en je hier. moet rechtuit. Ah, moet je heel schaatsen. snel elke keer ja, weer. Die, ja, dat wint. Dan moet je meelopen, moet je mannetjes hebben die met dat. Ja. Winst oh nee, scherven. ik zie uh, al heel slecht idee. Goed ja. in Zweden. Maar goed, het komt uiteindelijk uit Eindhoven. Dat uiteindelijk komt het nou uit wel. Eindhoven. Ja, ik vroeg me wel even af hoe belangrijk is TU Eindhoven eigenlijk? Ja, nou, heel belangrijk. Dezezelfde professor die is bij ons bezig met de longen van de stad om al het fijnstof uit de lucht te halen. En daar zit dan een model van de TU onder. En op het moment dat we precies weten wat de parameters daarin zijn... dan kunnen we eigenlijk het hele centrum een stuk schoner maken. En het model ook exporteren naar andere steden. Daardoor moeten die auto's dus uit de westkant van het, van het centrum. Nou, dat, dat, dat helpt wel een, een hoop, ja. ja. Ja, want u maar, overschrijdt nu geloof ik Europese normen, hè? Als ik het, ja. ja. Ja. En uh, het aardige... Leid. Nee, oh. nee. Meneer oh. nee. nee, wij overschrijden absoluut... Europese normen. En het interessante is dat die Europese normen... die zullen alleen nog maar verder verlaagd worden. En kijk dan denkt iedereen, ja, normen. Dat betekent dus dat als jij daar loopt... dat je actief aan het roken bent... terwijl je dat niet wil. Ja, maar meneer Oosterveer maar... vreest voor zijn oude, mooie... Citroën. Mijn, mijn citroën van ja, 17 jaar ja. oud Die mag ik daar niet meer oh. rijden. En als raadslid mag je dan niet meer in je eigen raadshuis komen. Kijk, dat is natuurlijk heel vervelend. Nee, waar het om gaat is natuurlijk wel zo... dat uh, meten is weten. En we hebben een heel mooi systeem. En die meet gewoon andere waarden... dan dat er in Den Haag zeg maar, aan, aan, aan methodes wordt gehad. We hebben dat gezien met de vliegbewegingen. Uh, Lelystad, dat dat die, uh, dat die statistieken niet kloppen. Um, wij zijn daar heel bang voor. Um, maar ik wil even terug naar Meneer de TU. Meneer Ooster, het dat, is de, gewoon de, niet de waar. Weet u dat de TU heel erg interessant is? We hebben natuurlijk nou, de snelste schaarser. We hebben al de snelste auto die op zonne-energie rijdt. We zijn in Eindhoven heel erg innovatief en goed bezig. Ik hoor Eindhoven de snelste. Dank ja. u wel. Nou, we hadden het net en al u al rijdt dus al auto. dus rijdt heel bijzonder als VVD. Eigenlijk een heel ouderwetse partij. Langzaam ook. Ja. Ja. O oh, nee, maar trouwens, we hebben gewoon een convenant met de, u om ze. samen te werken op innovatie. Ja. Ah, we gaan naar Lammert. Ja, ons ga ik weer zoomen. Ja. Uh, uh, we hadden het net al even over vliegbewegingen. Veel mensen bezoeken Eindhoven misschien alleen... als ze gebruik maken van het vliegveld. Want steeds meer reizigers kiezen voor een vlucht vanaf Eindhoven Airport. Alleen dat geeft problemen. Want al die vakantiegangers willen er ook hun auto kunnen parkeren. Misschien een Citroën of een, een nieuwere auto. Het instorten van een parkeergarage die in aanbouw was... zorgt nu voor een tekort aan parkeerplaatsen. En het commerciële bedrijf Easy Park heeft een parkeerterrein vlakbij het vliegveld. Wil heel graag helpen, maar de gemeente weigert dat volgens de eigenaar. Ze geven liever het vliegveld een vergunning voor een tijdelijk parkeerterrein. En de reden, de gemeente Eindhoven is voor 25% eigenaar van het vliegveld en trekt het vliegveld daarom volgens Easy Park voor met vergunningen. De eigenaar zegt Eindhoven geeft zichzelf dus feitelijk een vergunning, nu weer voor een tijdelijk parkeerterrein. Dat gaat veel te gemakkelijk zonder goede afweging, terwijl de gemeente er alles aan doet om Easy Park tegen te werken. Dat zegt een raadsman van Easy Park, want ze zijn naar de rechter gestapt. En die zal over twee weken uitspraak doen. En ook vanuit de politiek is er kritiek op Eindhoven Airport. Want die maakt miljoenen winst en kan daarom veel meer bijdragen aan compensatie van de hinder die de regio ondervindt. Vinden GroenLinks en de PvdA. Sowieso is de toekomst en de groei van die luchthaven na 2019 echt een hot topic hier. in de Gaat in de... u daar ook werk van maken mevrouw Hofman? Ja, we, Sorry, ja, voor ons is het heel belangrijk dat Eindhoven Airport nakomt wat ze hebben toegezegd. Namelijk dat ze flink geld gaan investeren in de omwonenden. En niet alleen maar wat ze nu voor in het landschap of in parken of in uh, dat soort zaken, maar ook in het isoleren van de woningen van mensen die elke dag last hebben van het vliegverkeer. Ja, zeker. Ook voor de mensen aandacht dus. Lammert verder... Ja, tot slot nog een uh, kort berichtje. Uh, de, de opkomst, je zei het al, bij de vorige verkiezingen... die waren echt heel erg laag in Eindhoven. Nog geen 45 van de stemgerechtigden kwam opdagen. En daar wil Eindhoven nu veranderingen brengen. Dus ze hebben iets bedacht. Ze hebben, ik denk, heel erg lang zitten vergaderen van... wat moeten we nou doen om die mensen naar het stemlokaal te krijgen? de te lachen, ja. Hoe ja, uh, lang duurde die uh, vergadering, meneer De Plaat? Nee, ik was er niet bij, maar oh, ik weet, ja, al al dus, weet welke ik wel. Ik voorbeelden... <laughs> en als je ja. dan zegt dat er lang over vergaderd is... dan maak je het belachelijk, maar het is... Elke, klein, elke beetje helpen. Nou, dat, dat is ook nou, zo. Laten nou, we kijken. Wat, wat is, het, wat is ja, het, Lambert? Ze hebben bijzondere stemlocaties die mensen over de streep moeten trekken. Zo kunnen Eindhovenaren hun stem uitbrengen in de Kamer van Burgemeester Jorrit Tussen tien en vijf is dat omgedoopt tot een officieel stembureau. Of de burgemeester er zelf ook is, dat ja, weet ik niet. Nou, dat, of... dat lijkt me wel. Ja, maar eigenlijk... ja, het is, lijkt me ook wel heel erg een afleiding als iedereen maar in en uit loopt om, zo, ja, het is om te de gaan bedoeling stemmen. Wat doen dat mensen dan komen? Ja, kijken, en dat dan dan dan is dan zien ze een burgemeester eigenlijk. En wat doet die dan ja. koffie zetten. Niet geheime gesprekken hebben. Geef, uh, Met zijn zelfgemaakte taart ja. zit hij daar waarschijnlijk. Nou, dat zou wel heel leuk. Ja. Dan kom ik ook in Eindhoven over stemmen. Oh nee, dat kan niet. Heeft ja. u een beetje, meneer Oostver, een beetje een mooi kantoor? Pardon? De burgemeester? Nou, is het ja, de moeite waard? Ja, zeker. Komen komen, meteen. <laughs> nou, mocht, je, mocht dat toch tegenvallen, je kan ook nog stemmen op de redactievloer van het Eindhoven's dagblad, of op Eindhoven Airport. Oh, toch weer Eindhoven Airport. Ja, ja, dan maar, kun je meteen daarna ja, wegvliegen. Ja, maar, ja. Nog even over dat gemeentehuis. Het is een heel hip gemeentehuis, geloof ik, hè? Nou, uh, de toren naast het gemeentehuis, die, die zijn we aan het verliepen. Ja? Ja? Uh, daar wordt ontzettend gewerkt aan verduurzaming en aan groen op de toren. Maar uh, ik was bij die vergadering waarbij we dus hippe stemlocaties uh, gingen bedenken. Was en, dat uw idee? Uh, nou, het was een voorstel. Stel maar, wanneer kom je nou in de kamer van de burgemeester? Zelfs raadsleden komen dan nooit. Dus het is echt uh, een heel mooi moment. Ja, ook een mooie gelegenheid om daar even naar te kijken. Ja, is goed. Pas, Waar gaat Pas, u stemmen? Uh, ik ga stemmen bij uh, een buurthuizen in de Tempel, bij Trefpunt. Want daar uh, werken ze aan heel veel mooie initiatieven voor de stad. En uh, daar gaan we die dag kijken. Oké, okay, ik wens u heel veel plezier op uh, 21 maart. En ook veel succes in de aanloop naartoe. Dank dat u hier was, Staff de Pla, Marianne Schreurs, Marcel Oosterveer en Linda Hofman. Dank ook Remco en Lammert. Wij zijn er maandag weer en zometeen het lijsttrekkersdebat. Bij Koop. Thuis, bij Avrotros. NPO Radio 1. Landgenoten. Iedere zaterdag dient u te luisteren naar Dr. Kelderenko. Radiotherapie tegen hype's en hysterie. En deze week praat ik met de hoogzwangere microbioloog dokter Rosanne Herzberger over de voortplanting. Ofwel is het onsociaal om nog meer kinderen... op deze toch al overvolle, overbelaste aarde te baren. En ook hebben we het over onze toenemende intolerantie... voor gluten, lactose, meezelven en wat niet al. Is de Westerse mens aan het degenereren? Dokter Kelder Co, morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten...